De spoedeisende hulp en acute verloskunde zouden niet terug moeten komen in Lelystad. Dat adviseert zorgkenner Lering, die op verzoek van minister Bruins heeft onderzocht... wat voor zorg er in de toekomst in Flevoland nodig is... na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Er zijn voldoende ambulances in Flevoland om aan de wettelijke aanrijdtijden te voldoen... en de afdelingen spoedeisende eerste hulp in de regio zijn in staat alle patiënten op te vangen, zegt deze. Bovendien zou er te weinig personeel zijn om de twee afdelingen te runnen. De Amsterdamse gemeente en de politie hebben fouten gemaakt... rondom de Champions League-wedstrijd Ajax-Juventus in april. Voorafgaand aan die wedstrijd liep het flink uit de hand... tussen supporters en politie. Uit een onderzoeksrapport van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement... dat Nieuwsuur heeft ingezien, blijkt dat de communicatie en de voorbereiding niet optimaal waren en dat door de inzet van waterkanonnen het risico op escalatie groter werd. Voor de wedstrijd hielden fans van Ajax voor de Johan Cruijff Arena een massale sfeeractie met onder meer knalvuurwerk. Vanwege dat vuurwerk greep de politie in. Daarbij werden onder meer waterkanonnen gericht op kinderen van supporters en mensen in een rolstoel. Anderzijds raakten verschillende agenten gewond die werden bekogeld met stenen. Vanaf volgende week strijden nog maar twee steden... om de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Van de vijf steden die tot nu toe nog in de race waren... vallen er drie af. De selectiecommissie heeft bekeken in hoeverre de steden voldoen... aan zwaarwegende criteria... en op basis daarvan twee steden op de shortlist geplaatst. Medio volgende week wordt bekend welke, da welke dat zijn. De steden die nog in de race waren... zijn Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Het weer...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 La il rei mm uh -huh. De retour. était de retour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 Mama, mama, mad at my It's just like me You your mind I know it's strange full of Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I Zomer like to make this cruise in Zero. I put the muzzles and I'm in a funk to